René van Brakel met het NOS-journaal. Op een school in Voorburg is vanmiddag een leerling doodgestoken. Het is een jongen van 15 uit Den Haag. Hij werd tijdens de pauze op het schoolplein in zijn nek gestoken. De dader is een jongen van 16 uit Rijswijk. Hij sloeg op de vlucht, maar is korte tijd later opgepakt. Andere leerlingen zouden hem hebben overmeesterd. Ooggetuigen zeggen dat de twee jongens ruzie hadden, waarna de dader hem stak. Dat gebeurde rond half twee op het plein van het Corbulo College, een VMBO-school voor techniek en economie. Hulpverleners hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het Pakistanse meisje Malala en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Shartaiti krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Malala werd twee jaar geleden door de Taliban in het hoofd geschoten omdat ze campagne voerde voor het recht van meisjes op onderwijs. Met haar 17 jaar is zij de tot nu toe jongste Nobelprijswinnares. De 60-jarige Kailash Shatyarti voert al jaren campagne voor de rechten van kinderen en tegen mensenhandel. Het rookverbod gaat definitief ook gelden voor kleine cafés, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Eerder had het gerechtshof in Den Haag gezegd dat de uitzonderingspositie van kroegen, waar de eigenaar zelf achter de bar staat, van tafel moet. Begin juli stemde de Tweede Kamer al in met het rookverbod in kleine cafés zonder personeel.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 Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 10 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Eerst vallen de buien, vooral aan de kust. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NWS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANB. De avondspits verloopt vrij normaal. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Vanaf 4 kilometer lengte komen we de files tegen op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Blarikum en Eembrugge, 7 kilometer... Andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 5. A2 van Utrecht naar Den tussen knoopend Oude Rijn en knoopend Everdingen 5. A6 Muiden richting Lelystad bij Almere stad West 5. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum bij de Noordtunnel 4 door een kapotte vrachtwagen. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4, verderop bij Moordrecht 5. A27 van Utrecht naar Breda tussen knoopend Everdingen en Lexmond 6 kilometer.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 ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Zo. Ja, goedemiddag. Het weekend in. Nee, het nee, heet nee, Zandvoort, het Zandvoort Draait Door heet dat hoor. Zandvoort Draait Door. Maar we hebben alleen geen Matthijs van Nieuwkerk. Gelukkig uh, niet. Wat hebben we wel? We hebben wel Maurice we hebben Present. Ja, we hebben Klaas Koper in de studio. We nee, hebben straks, uh, we hebben straks uh, uh, live muziek. Ook dat hebben we nog. En, uh, nou, het is een nieuw programma, dames en heren. We gaan allemaal leuke dingen doen. Uh, het eerste uur gaan we in gesprek met... en dat is vandaag dus onze centrale gast... is Klaas Koper. Uh, we krijgen om half zes even verbinding met... Erik Timmermans, die ons even gaat bijpraten... over Zandvoort Jazz van de Zondag. En ook over de klus die hij vanavond moet doen. Want hij gaat vanavond ook iets heel leuks doen. Oh. En uh, ja, er is vanavond... als ik het goed ben ingelicht... een, een tribute to Johnny Meijer. En dat is uh, een van de Nederlands... aller allerbeste jazz die we ooit gekend hebben. Uh, gewoon geweldig die man En verder, nou natuurlijk in de tweede uur hebben wij de stamtafel. En dan gaan wij gewoon uh, praten over allerlei wereldse zaken die ons uh, interesseren. Uh, en verder hebben we dan in de tweede uur ook de kolom van... Van hoi die man nog Maxi Maxime Roos. Maxime Roos. De kolom van Maxime Roos, waarin hij op kritisch wijze uh, iets, uh, een, een actueel onderwerp bespreekt. Nou, het wordt gezellig. We gaan proberen. De programma loopt door tot 7 uur. En uh, we gaan gewoon proberen onder, een, onder een, een, een lekkere bende van te maken. Ik denk tot? dat het wel goed gaat komen. Ja? Ik ken nee? jou een beetje. Ik ken Klaas een beetje. Ik ken mezelf voornamelijk. Ja, dat is oh, dat. Klaas is wel... netjes, hè? Ja, is nee, Klaas is net <laughs> een man, hoor. We, we, we, we, we, Klaas is net een man. Nou. Uh, we hebben een hapje, we hebben een drankje in de studio. Uh, dat dus gezellig, gezellig. Straks zijn uh, Hapje, drankje zo. En uh, Kees van der Laas is dan natuurlijk, dames en heren, dat is onze artiest vandaag. Die gaat Frank Sinatra zingen. Ja! Heerlijk! Uh, ja, dat wordt leuk hoor. Dat, is, dat kan niet, jongen. Hij klinkt echt bijna echt hetzelfde als Frank Sinatra. Wil je dat nou live meemaken? Kom dan even langs de studio, hè? Ja. Tolweg 10A in ja. Zandvoort. Ja. Je kan het ook allemaal volgen op de webcam natuurlijk. Dan kijk je gewoon even gezellig naar uh, uh, uh, www.ziefm.com live.nl En uh, dan kun je onze webcams volgen. Dan zie je ook dat het allemaal waar is wat we hier doen. En dat we gewoon waar, echt live hier in de studio zijn. We zijn er echt hè. Techniek vandaag. Maurice Mulder. Redactie wordt gevoerd voor dit programma door Angela de Koning en Dolly Tempierik. En uh, nou ja, mijn naam is Rick Jansen. En uh, ik ga dit programma in toerbunt. Uh, gaan we dat uh, presenteren. Ik ga dat niet elke week doen. Uh, ik ga het samen doen met onder andere Hans Wassenaar en met Cheryl Duif. En met die mensen gaan wij dit programma wekelijks aan u aanbieden. Jawel, wat een gezelligheid. Echt waar? Ja. Ah, dat gaat helemaal leuk worden. Toch? Vind ik wel. Beetje doorgedraaid, maar uh, hey, moet kunnen. Goed, nou zal ik dan wel een leuk plaatje opzetten? Even gewoon beginnen met een leuk plaatje. Laten we rustig aan beginnen ermee. Laten we rustig aan beginnen met een leuk plaatje. En dat is, uh, dat heet Wings. En dat is van de zangeres Birdie. Ja, het nummer heet Wings. En het meisje dat heet Birdie. En zij is familie van de, van de wereldberoemde acteur Dirk Bogard. Daar is ze familie van. Nichtje geloof ik, als ik het goed heb. En uh, ze heeft hele leuke uh, muziek gemaakt. En uh, daar hoorde u hier een voorbeeld van. Dus was naar nou haar laatste uh, uh, CD, The Fire Inside. We gaan nog één liedje doen. En dat is Avicii. En uh, die man die heeft het ook goed aangepakt. Die is achter zijn computer gezongen. gaan zingen. Ga zitten. En toen zei hij tegen Robbie Williams... Waar kom jij even mee zingen? Vandaag. The Days. instrumentaal die die Williams houdt verder zijn kop dicht. Dus manier. Welkom bij ons nieuwe radioprogramma Zandvoort draait door. En Ik kan dat niet. En... Zandvoort draait door. Ja, ik kan, ik kan dat niet? helemaal niet. Ik kan maar dat dat leer we nog wel tegen Dat, dat, dat leren we nog wel tegen die tijd. Uh, bij ons in de studio, dames en heren. Elke uh, eerste uur in van dit programma gaan we praten met het gesprek in gesprek met. En dat is vandaag een hele bijzondere Zandvoorter die wij in de studio hebben. Dat is uh, Klaas Koper. Goedemiddag Klaas. Goedemiddag Rut. Hoe gaat het met je? Het gaat met mij meestelijk goed. Ja. Met slechte mensen. Uh, uh, en ze gaat het altijd goed doen. Dat, dat hoorde ik net al. Daar zie jij er zei... ook zo goed uit. Ja, daarom zie ik er ook zo goed uit. Vandaar. Oh, even wachten. Nee, het gaat goed. Nee. Oh. Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Ik, ja. ik denk wat gebeurt er nou. Oh. Nee, ik doe er wel een tune. Ja, doe je de gewoon de... even een muziekje onder. Ja, dat is leuk. Uh, het is de eerste aflevering, dus het moet allemaal nog een beetje voegen en zo. En het komt allemaal wel goed. We krijgen straks natuurlijk ook live muziek met onze zanger uh, Kees Sinatra. Oftewel Kees van der Lazen, die Frank Sinatra gaat zingen. Heerlijk. Ja, dat vind, ah, dat vind ik ook wel. Daar kijk ik wel uh, naar uit. En uh, uh, wat ook uh, Klaas. Ja, we hadden het over Klaas. Uh, Klaas Koper. Uh, bekende familie in Zandvoort, koper. Redelijk, redelijk bekend, ja. ja. We, zijn, we hebben het er zat. Er zijn er ook een paar laatst gestolen, hè, heb ik gehoord. Ja, die stelen ze geregeld langs het spoorlijn. <lacht> ja, weer een koper gestolen. Ja, er zijn er bij, <lacht> dan vinden we het niet erg, hoor. Nee, niet <lacht> maar, uh, uh, uh, Klaas, vertel. Uh, jij bent natuurlijk een bekende Zandvoorter. En een van jouw belangrijkste taken vroeg ik... Volgens mij heb ik dat vanmorgen nog iets op de Zandvoort-tv gezien. Jij was vroeger stadsomroeper. Nou, dan wil ik even. Dat was dorpsomroepen, natuurlijk. Dorp, ja, oké. Okay. Ja, is een dorp, dus daar ben je ja. dorpsomroepen. Daar ben je zo'n oké. Dan ben je ja. 15 jaar geweest. Dan ben je 15 jaar geweest. Ja. Wat, wat, wat, wat doe je dan? Nou ja, ik weet het. Je loopt net zo'n bel door de straten en dan loop je het nieuws te verkondigen. Bel, dat heet anders, Ruud. Hoe heet het dan? De Zandwitse omroepen die loopt met een klink. Juist. Dat is een grote koperen schaal. Ja. En daar slaat je met een klepel tegenaan. Ja. En dan kan een hels lawaai maken. Ja. En daarvoor het hij zijn boodschap. En dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat ja. kan de opening van de winkel zijn. Dat kan de reclame van de slager zijn. Okay. Dat kan een evenement zijn. Hey, en, of een uh, trouwpartij, noem maar op. En doe je dat nog steeds? Of, uh... Nee, daar ben ik in uh, 2010 mee uitgezet. Toen okay. was ik 80, dus toen vond ik het mooi. Toen vond ik het mooi geweest? Ja. Dat ja, kan ik me voorstellen. En dan erbij met die tegenwoordige social media. Weet je dus alles toch al voor dat jij het op straat kon vertellen natuurlijk? Ja, dat is wel waar. Maar het, het is een attractie eigenlijk, hè. Ja. Het is een evenementje in het dorp. Nou ja, dus als wij nou, nou grote bekendheid aan dit programma willen geven... dan zeggen we gewoon, Klaas, nog één keer kom. Nee. Één keer even, nog één keer even met die schel door het dorp heen. <lacht> Zandvoort, Rijsdorp! Je raakt al een, een hele iedereen, gevoelige snaar. Dat naar. probeert iedereen al ja. vier jaar. Lang. Je raakt oh. al een hele gevoelige snaar, want ik mag het niet meer. Ah, oh, je mag het niet meer? Ik ah. ben al bij de burgemeester op het matje geroepen. Oh? Omdat ik, uh, omdat ik bij uh, Welcome Home, dat programma weet je wel wat... Uh, de hele tent verbouwd in de tijd van een weekend. Ja. Dat heb ik aangekondigd en afgekondigd. Ja, ja. Daar heeft mijn opvolger zwaar tegen geprotesteerd. Oké. Okay. Dus toen moest ik op het matje komen bij onze burgervader. Bij onze burgervader. En toen ging je over de knie? Helemaal niet. Maar helemaal niet. <laughs> nee, die die burgermeuzer lijkt me toch wel een redelijke kerel. Dat is het ook wel. Ja, maar zeggen. hij moet de klachten natuurlijk behandelen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk zo. Hij moet de klachten moet doen. Maar goed. Hey, en, en verder. Um, ja, jij zal natuurlijk ook de, de Zwarte Pieter discussie volgen. Dat volg ik ook, ja, want ik ben jarenlang Zwarte Piet geweest. Ja, ja. Je <lacht> ziet helemaal niet zwarte. <lacht> Soms <lacht> ben ik dat nog wel eens zonder dat ik gekleurd word. Ja. <lacht> In Sinterklaas, dit is altijd de gek. In Sinterklaas ja. ben ik geweest en de kerstman en noem maar op. Ja, en de ja. Oh. Maar dan, nee, <lacht> nou Paza's <lacht> nog niet, hoor. Maar dan was je toch hulp Sinterklaas of niet? <lacht> nee, ik was de echte Sinterklaas. Oh, jij <lacht> was de echte Sinterklaas. Oké. Okay. <lacht> Zo. Ik speelde dan ook nooit voor Sinterklaas. He. Nee, jij was er. Ja. Hij, hij heet wel Klaas, dus dat scheelt al. Ja, hij heet wel dus je kan zo Sinterklaas doen. Ja, dat, dat is natuurlijk. Nee, dat ik daar dat niet is aan het voordeel. Dat ik daar niet aan denk. Dat is toch wel geweldig. Hé, hey, en uh, nou ja, goed. Die hele Zwarte Pieter-discussie, die hele belachelijke discussie. Is triest. Uh, het is gewoon te triest voor woorden, hè? Is te triest voor woorden. Maar we hebben wel goed nieuws, hè, Klaas? Dat heb je misschien nog niet gehoord. Maar we hebben wel uh, de. Ik weet niet precies meer hoe die vereniging heet. Maar het is uh, vandaag uh, officieel. Of gisteren, geloof ik, is het officieel uitgeroepen tot nationaal erfgoed. Dus culturele culturele erfgoed, erfgoed. Het is, dus, ja, het is het Sinterklaasfeest is door. Uh een speciale vereniging daar. Dat is ook helemaal goedgekeurd. Dat, heeft, dat schijnt onafhankelijk uh, goedgekeurd te moeten worden. Dat is ja. allemaal gebeurd. En het is dus nu officieel Nederlands cultureel erfgoed. Inclusief pepernoten. Inclusief Sinterklaas. En inclusief Zwarte Piet. Zal Albert Heijn toch zijn zaak weer moeten gaan veranderen <laughs> <Ja>. natuurlijk. <laughs> heb jij die jingle nog? Ik uh, heb hem, ja. maar ja? eens hoor. We, we, horen. we okay. hebben even een opname gemaakt met, bij Albert Heijn. Moet je horen. Dus het is leuk even tussendoor. Even, uh, zo... ja, moet je even zoeken hè. Ik overval hem ermee, dames en heren. Ja, dat vind ik wel knap altijd. <laughs> ik overval hem er gewoon mee. Maar dat maakt niet uit. Zoek jij even rustig naar... Ik een... heb hem al. Oh, je hebt hem al. Zo, nou. so, superbeurigdmanager. wij zijn we nou toch weer bezig? <laughs> Ja, Supermarktmanager, waar zijn we nou mee Je moet eigenlijk het filmpje erbij zien. Want het is echt die acteur die er zit. Er staat zo'n grote Sinterklaas. In de nemen, en hij tikt hem zo met de stap op zijn kale kop. Hé, hey, supermarkt. ja, Supermarktmanager. Supermarktmanager, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Uh, het is helemaal trending geweest. Gisteren ook in bijvoorbeeld RTL Late Night. En dan heb je die uh, Luke Eking uh, staan. Die, die, die volgt alles op Twitter en de social media. En er was de hashtag Ah, Ja, ja. Die was helemaal trending. Ja, ja. Ik heb hem ook gebruikt. Oké. Okay. Goed, maar uh, we gaan even nog verder met, we gaan even met Klaas. Voor we weer even lekker muziekje gaan draaien natuurlijk. Uh, ja, wat willen we eigenlijk nog meer van je weten? Wat doe je vandaag de dag? Wat vul je je dagen mee? Ik vul mijn dagen bij met van alles. Ja? Ik ben sinds dat ik geen omroep meer ben, ben ik dorpsgids geworden. Ja? En daar heb ik leuk werk aan. Dankjewel. Je was ook uh, laatst was de haringapper, de, de, de haringproeverij Haring van Arlen Berg. Nee, Patrick Berg. Dan, Dan ben ik, was ik gastheer. Was je je gastheer inderdaad samen. Kanalen bellen, Marja. ben ik straks ook weer gastheer. Okay. En het Kan oh je ja. nog wel zo mooi in de kleding kledingdracht. Dat is toch vrij om te draaien? Dat is geen oproep. Nee, nee, nee, absoluut, maar dat vind ik juist mooi. Ja. Ja. Ik dacht zo... zeggen tegen mij: dat mag je niet meer dragen, want het is voor de omroepen, maar het is een zand voor ja. Dus elke zand voor mag dat eigenlijk dragen. En ik vind dat het veel meer gedragen moet worden. Ja, want ja. Ja, dan krijg je dus een, een, een dorpstraditie. Ja. We, gaan, we, gaan we gaan zo even lekker verder praten, want ik vind het hartstikke leuk dat, we er, dat je er bent. En we gaan nog over, over alles. En nog, want we gaan straks natuurlijk ook luisteren naar Kees van der laatste uh, want even zijn, uh, zijn band installeren en zo. En een microfoon. Dus we doen even uh, uh, bluf. Open je ogen. met Ilse de Lange. En uh, dat nummer, uh, dat heet dus... Uh... Nee, dat moet ik nog niet hebben, dit muziekje. Dat nee, dat moet ik nog helemaal hebben. Ik ga terug. Nee, ik ga even, zolang we Erik nog niet aan de telefoon hebben... Uh, want we gaan zo eerst even bellen met Erik Timmermans... vanwege natuurlijk voor Jazz van aanstaande zondag... En daarna krijgen we Kees van der Laaseren natuurlijk. Die gaat ook optreden. Leuk! Ik heb er zin in. Maar uh, uh, uh, uh, Klaas, ik heb voor jou een ontzettend leuk muziekje. Dat gaan we eerst even draaien. Ja. Uh, even kijken, moet ik alles weer even goed doen natuurlijk. Dat alles weer klopt zoals het kloppen moet. Maar uh, het klopt. Ik ga voor, uh, Klaas, dit ken je vast wel. Jij bent, je, zei me, je vertelde mij, jij bent gek op de Amsterdamse Smart hè? Yes. Ja? Wie, wie is je grote favoriet van die Amsterdamse? Dat maakt helemaal niet uit. Maakt niet uit. Nou, dan heb ik hier een vriend van je. En, en die gaat een, een nummer zingen. Dat is ook gelijk eigenlijk een van mijn favoriete nummers van deze, van deze jongen man. Helemaal gaan, uh, Maurice. Hartstikke leuk. Als alles goed gaat, dan, oh. moet, dan moet hij nu draaien. Uh, als alles goed gaat, hè, zei ik. Ja. Nou, dan komt hij. Let op. Luister en nou even. Nee, die moet ik niet. Ik moet deze hebben. Zeg dat dan. Ja. De hele Willemstraat is stingrijk in roer en ieder trok ze zonder ze pakje. Men moest de manken nijlis, die een wes gepiept, niet ze alle en ik is begraven gaan. Familie Leijen, Iedere die je met gekend De loterijclub in het Fiskalezie Westpersint Ome, Gerrit die het zwaaiet met zijn vrouw Met een rode des, maar ook verder in de rouw. En al de kraaien zoals gewolle van zijn vies Sloegen een dries, gaan per achter de kies. In de buurvrouwen jammerde sapperloot. Die arme manken eilen zo in dood. S'avonds is hij vallig gestaan, gezond in wel naar bed gegaan. En vanmorgen zo ineens dood opgestaan. Zijn vrouw werd door de hele buurt gekondoleerd. Een die riep zo hard, de meeste altijd wint. Aan een kant is het goed dat hij hem is gekrapeerd, want zo'n lollige leven heb ik nog nooit gehad. Hij had nog nooit een zein verdiend, want altijd was hij los. Nu krijg ik de meeste honderd gulden uit het dode bos. Toen de dode boos. Toen Voorkwam, toen hij is me zo heel droog. Die arme manken uit het drama van vier hoofd. En een ieder riep opzij, hij is gemeen genoeg, ze biedt. Bovenop je test te springen als je hier de kans toe ziet. Toen het gelijk beneden kwam, werd die heel net. Met blommetjes in het eerste raad meer neergezet. Daar stapte iedereen in de Rijtige meteen. En toen ging de stoet de begraafplaats heen. Maar in de Spardammerstraat werd eerst gestopt, oh zo. Bij een kroegje op voorstel van rode Ze haalden nijlens netjes uit het rijtuig. Zetten hem toen zo lang, maar rond de riddeljaard. Toen een partijtje stootte. In de heel roudstoet ziet, zocht in de oude kets, vergetelijkheid voor een verdriet. Toen ik soepie dronken werd, riet Jongens, nou is de weg wegbrengen verrekt. In in de bak is aan gedaan, is ze zongen doodje. Die zou nooit verloren gaan Maar bij de begraafplaats De gilde de Rooie Bert Die arme manke staat nog onder het biljert. Nee jongens, ik ben er erg voor We moeten die gozer halen hoor Zonder Nijlis gaat de lang niet door Zal de Nijlis netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad Zingende is zwaai het net of het een brul was Die man manke Niles naast zijn graaf Onder een dronken mans gespiet en oude kets gehuil Viel me met een plop Bij Niles in de keuil O oh, man en laten we niet langer blijven staan? Zal erover over morgen alles is gedaan. Toen oom Gerrit, het hoort te de die in toost angst Nog een zand erover over haan, wat maand er eerst is even uit. Hij kroop die kullet en hij stond er een bar op nou zijn. En nou toen werd het draas op aan de S'avonds kwam Savaf kwamen ze en gedaan. ...waar ze op geen benen meer konden staan... ...van de is terug... ...in de Jordaan. Ja, het is nog wel geweldig. Ik vind het een van de leukste liedjes van Johnny Jordaan. Uh, met, uh, met een uh, man erachter... die uh, waar, onze volgende, waar, ik de man, uh, ...waar ik nu mee ga praten ook weer wat mee heeft. Want uh, de accordeon hier werd bespeeld door Johnny Meijer. En ik heb aan de telefoon, als het goed is, Erik Timmermans... Hey, ho Goedemiddag. Hé, hoedemiddag. Want jij gaat vanavond iets heel leuks doen, geloof ik, hè, in Amsterdam? Nee, dat is volgende week. Oh, dat is volgende week? Oké. Okay. Of over twee weken. Even kijken. De, de, de twintigste is dat. Oh, dat dus is de, de twintigste past. Oké. Okay. Ja, ja, Maar dat is wel heel leuk, inderdaad. Ja. Ja. Maar we zullen het eerst eventjes hebben over aanstaande zondag. Want aanstaande zondag, uh, dan is er weer een uh, fantastische uh, muziekoptreden uh, jazz in Zandvoort. En je hebt deze keer een hele bijzondere dame, hè? Ja, fantastisch. Het is uh, geen Johnny Meijer, maar wel, uh, <laughs> wel uh, heel, heel wat anders, maar ook, ook, ook leuk. Hermine Deurlo is een, uh, een hele goede uh, Monte Monica speelt. Persoonlijk vind ik haar uh, eigenlijk wel de beste die Nederland heeft momenteel. Ja. En uh, ja, bijzondere zondere dame speelt geweldig. Ik vind ja. het, het leuk dat ze komt. En een leuke bezetting ook met uh, Rembrandt Fierichs op de piano en uh, de Hamerse slagwerker Kim Wengels op drums. Ja. En uh, dit wordt heel bijzonder, ja. Ja, we horen haar even op de achtergrond spelen uh, uh, een nummer dat heet uh, Benny's Dream, geloof ik. Oké. Okay. Ja, dat duikt nu heel zachtjes op de achtergrond. Um, ik, heb, ik heb vanmiddag uh, uh, dat, uh, een paar stukken van de beluisterd, maar het is echt, het, het houdt het midden tussen Stevie Wonder en, en Toets Tielemans, hè? Ja, ja, ja, ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze heeft wel een heel eigen geluid, dat is ja? ook, wel, ook wel het leuke van haar. Maar inderdaad, als er iemand die, die, die, die mag zeggen dat hij de voeten worden getoetst is, dan zei het wel. Want uh, iedereen kent haar eigenlijk wel van de muziek, want zij, zij, zij, euh, uh, er is zo'n hele beroemde reclame van de Unoxworst. Ja. En uh, die wordt door haar gespeeld. Oké. Okay. En uh, ja, het is een dame, een hele, hele, hele bijzondere muzikant, vind ik. ga helemaal naar eigen gang, echt een eigen, heel eigenzinnig. En uh, dat blijkt ook wel uit het repertoire wat ze, wat ze opgestuurd heeft, wat, wat ik uh, al deze week heb ingestudeerd. Uh, ik moest voor ik even aan de bak, maar dat vind ik vind het ook wel altijd leuk. Ja ja. Uh, anders dan anders. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het, al, ik vind het op zich al een, een, een apart verhaal dat een vrouw mondharmonica speelt. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Dat, is, dat vind ik uniek. Nee. Ja. Ik heb dat echt nog nooit gezien. Dat, dat, dat een vrouw ja. op zo'n. Kijk, misschien wel zo'n bluesharpje of zo. Dat misschien nog wel. Maar, ja, ja. maar zo n, zo n, ik weet zelf hoe moeilijk het is om zo'n zo zo chromatisch ding te spelen. Ik heb er zelf ja, thuis ook nee. eentje liggen. En ja. dat, is, dat is zo moeilijk, man. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar zegt er ook, dat, dat vindt hij zelf ook. <laughs> Want ze is eigenlijk saxofoniste. Ja. Yeah. En uh, ze heeft altijd wel Monte Monica gespeeld. Een deed je Maar ze heeft een paar jaar geleden besloten om uh, die saxofoon uh, om er helemaal mee te stoppen, yeah. En om zich helemaal toe te leggen op die Monte Monica. Ja. Yeah. Ja, en dat doet, dat doet ze geweldig. Maar het is inderdaad een heel moeilijk instrument. Ze heeft, yeah. en, maar uh, ja, ik vind haar, uh, ze heeft een heel eigen geluid. En ze, ze, ze, ze, ze, ze, het is super muzikaal wat ze doet. En uh, ja, ik, ik, vind het, ik kijk er echt naar uit. Ja, ik kan, me, ik kan me dat heel goed voorstellen. Um, weet jij of, of Toets haar alles gehoord heeft? Zeker. Zeker. Ja? Ze hebben zelfs persoonlijk contact? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat hebben ze, ze, ze kennen elkaar. En uh, uh, ja, Toets is ook weg van de. Dus, uh, maar ja, d -d -d ja, ik zou zeggen, kom gewoon luisteren. Wel... Ja, ik moet helaas zondag zelf spelen. Maar anders was ik, had ik dat zeker gedaan. Want ik vind het, een, uh, ik vind het zo uniek. Dat, dat ja. dit, alleen dat, dat kleine mondharmonikaatje. Het is natuurlijk een ideaal instrument. Je hoeft trouwens niet zo mee te sjouwen. Nee, lekker makkelijk. Je, je, je, je, je, je, het is makkelijker dan dat je bas speelt. Ja, ja of, of hemondorgel. Ik bedoel, dat, dat is nog erger. Maar, um, hoe laat begint het zondag? Half drie Goed. Half drie en, ja? en we spelen twee setjes, het is in principe tot half vijf, maar ja, meestal wordt het wel wat later. ja. ja. Hey, en dan nou nog even dat andere, want dat vond ik ook wel een interessant verhaal, nog even met je daarover, heel even over bomen. Uh, want je gaat uh, op 20 oktober gaan jullie iets, iets unieks doen ja. in, uh, in de Rode Hoed in Amsterdam. In de Rode Hoed. Dus in de, de rode, rode Hoed. hoed. Uh, dat is dus ergens in de Jordaan geloof ik heel niet. Of is het ja, buiten? Oh, ja, nee, nee, Maakt nee. niet uit. Maar eh, jullie gaan dan met een fantastische club muzikanten gaan jullie een tribute ja. brengen aan. Nou ja, we kunnen rustig zeggen: Nederlands beste jazz accordeonist Ik heb geprobeerd om wat muziek van hem te vinden op, op Spotify, maar dat staat er niet op. Nee, alleen, die er nou? nee, dus alleen die Jordaanese dingen, Nederlandse medley, staan erop. Maar ja, <laughs> heel... het staat, op, op YouTube staat er wel het een en ander. Ah, Oké. Okay. Dan een opname met Manke Nelis en, en, en Johnny Engels. Ja, ja. Om wat te noemen. En nee, maar Johnny. Ja, ik, ik heb hem nog persoonlijk kunnen meemaken. Yeah. En in, in de laatste jaren dat hij nog leefde <coughs> heb ik een aantal keren met hem mogen spelen. En mm -hmm. ja, dat was ongelooflijk. Het was natuurlijk een fantastische muzikant. En, yeah. en, maar ook, ook weer een tijdje geleden overleden. Yeah. En het is Johnny Meijer. met André Vrolijk, die, die, die neemt de rol van Johnny Meijer over de accordion. Yeah. En verder doet hij mee Jeroen Rijk op percussie, Fris Anders bij de Jean-Louis van Dam op piano. Yeah. En, en jij Bas. En, Oh ja, ja, dat was het laatste jaar. Ja. <laughs> niet, niet jezelf wegcijferen hoor. Erik. Nee. nee, dat moet je niet doen. Maar hartstikke leuk. Ik hoop dat het, dat het afgeladen vol zit. Aanstaande zondag in de krocht. dames en heren. Ik kan het u aanbevelen. Bevelen. Ik heb wat, wat, wat liedjes van Hermine Deurloo gedraaid. En het, is, het is echt gigantisch. Als je echt van bijvoorbeeld van de jazzmuziek muziek van, van Tielemans houdt. Nou, dan moet je het zeker horen. Want dat, dat kan zij ook. En uh, zij doet het dan nog... Uh, een beetje meer op haar manier. Fantastische muziek is het, ja, ja, dat wel. Ja, zeker. zeker. Goed. Heel leuk wordt dat. Ja. Nou, jij was onderweg naar een optreden. Ik wens je heel veel succes vanavond en heel veel succes Dank zondag. Dank je wel. En vooral ook uh, heel veel succes met je tributes aan Johnny Meijer over tien dagen. Gaat lukken. En jij ook veel plezier uh, zondag dan? Dat gaat lukken. Goed zo. Oké, okay. Erik, hartstikke bedankt. En bedankt weer, hè? En bedankt. Hoi. Oké, okay, goedjes. Hoi. Hoi en dan gaan wij uh, ons opmaken voor het eerste optreden van Kees van der Laarsen dames en heren. Die uh, uh, die, uh, die loopt zenuwachtig heen en weer rond in de studio. Loopt zenuwachtig heen en weer, nou dat moet en helemaal regelen, niet uh, Dat iedereen naar hem gaat luisteren. Ja, natuurlijk. En, en vooral ook kijken, hè. dat is natuurlijk het ergste van alles. Kees, gaat ook met je kijken. Hij, ja. heeft, uh, hij heeft zelfs de Frank Sinatra hoed op, dames en heren. Uh, Kees, ga, ga, ga, hoe is het met je? Oh, wacht even. Daar ja, nou Kees. Ja. Ja, nice ja. Ja, het gaat goed. Gaat goed met je? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, um, even een vraag. Hoe ben je er zo gekomen om, om, om Frank Sinatra te gaan doen? Nou, ja. ik ken jou natuurlijk al jaren als bassist, Want ja. we spelen samen oh. al, al zo'n jaar of twaalf ja, ja. samen. Maar ineens was je daar als Frank Sinatra. Hoe komt dat? Nou, dat heeft wel acht jaar geduurd hoor. Voordat ja. ik uit de kast kwam. Ja? Ik, nou, ik hoorde in de tachtige jaren al. kreeg ik een tapeje van uh, Erik? Ja. Weet je wel, Van de Wurf, die helaas... vorige uh, ja, ja, ja. week ja, Overleden is helaas. is, helaas. Ja. Uh, Nou ja, goed, het was in de, Je rijdt dan over de snelweg, de autobahn... en had hij zo'n tapeje van, ja. van Sinatra. Okay. Ik ging meezingen en ik... het klinkt wel leuk. Gelijk s'avonds wat proberen met de soundcheck bij helemaal van Veen. ja. En dat is misschien wel leuk, dames en heren, want ja, dat, weet, dat weet u misschien niet. Maar dat wil ik u dan toch even vertellen. Even ter introductie ook van Kees. Want uh, Kees is niet alleen natuurlijk zanger van Frank Sinatra's nummers. Maar is ook een zeer genadigd bassist. En uh, heeft eigenlijk met de grootste der aarde. loopt hij weg? Nu niet zo bescheiden, man. Uh, even met de grootste der aan. aarde heeft ja. hij samengewerkt, dames en heren, met uh, Herman van Veen, Paul van Vliet. Jan Akkerman ook onder andere. Ja. Ook. Ja, ja. Nou, we gaan niet te lang kletsen, Kees. Nee, want je joh, bent super, je wil graag zingen. We gaan twee nummers van je horen. Twee geweldige nummers, dames en heren. Hier is Kees van der Laas. En wat is eerst eerste uh, nummer? Uh, zullen, we, zullen we eerst even de koptelefoon van Klaas aan Kees geven? Ja. Ja, dan uh, hoort uh, hij zichzelf. Dan hoort, zich weer, dan, uh, dan hoort hij de muziek ook. Dat is denk, de denk de ik wat de de makkelijker. Uh, misschien wel even handig dat hij dat even hoort natuurlijk. Goed, nou, uh, en dan horen we graag wat je gaat zingen. Staat hij ik hard ga, genoeg uh, de koptelefoon? Ja. Ik ga de eerste hit van Frank zingen in 1943 had hij. Okay. Hit. Ja. En het is later opnieuw opgenomen en dit is die bewerking van okay. uh, Nelson Riddle. Nelson Riddle all or nothing at all. Half a love never in between If your heart ever could yield to me Then I'd rather, rather have nothing at all I said all oh, or nothing at all If it's love, there ain't no in-between So, see, love as might have been No, I'd rather, rather have nothing at all Hey, please don't bring your lips close to my cheek Don't you smile or I'll be lost beyond recall The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak And my heart, it may grow very dizzy and fall And if I fall under the spell of your call I'd be caught, be caught in the undertow, so you see I've got nothing to go, no all or nothing at all. I fell Under the spell Of your call I've be caught Be caught In the undertow So you see I've just gotta say No No In één woord. Wauw. Ja, hoe krijg je dat voor? Ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar, jongens? Ja, dames en heren, u, u gelooft het niet, maar er zit hier dus echt een complete Big in die studio. <laughs> ja, dat, hey, het, allemaal post, dat he? het allemaal. past allemaal in die studio hier. Ja. Dat hou je niet voor mogelijk. Wij zit hier, die die Sinatra, die staat er de fantastische dingen. Uh, Ernie Wilkins in de Ja, oh, <laughs> dat is leuk. Hé, hey, uh, wat is het volgende? Oh, uh, ja, dat, uh, weet mijn producer. Je oh, producer. Angel Eyes. Angel Eyes is een saloon song. Ja. You know one of those songs that uh, guys end up in a bar late at night ja. and start. Those people, uh, wat wat was een van die leuke uitspraak ook weer van Sinatra? Dat hij bij zo'n optreden kwam in een hotel. Wat weet jij zo goed? I, ja, hij komt... Oh, dat mopje. Ja. Yeah. Oh, ja, ja, die is van... Uh, een hele grote komiek. Uh, weet je ook je... Uh, ja, goed. Ja, die komiek, die herkent hem. Die heeft een vriendinnetje, vriendinnetje bij zich. En uh, hij loopt naar Franks gezelschap. Allemaal kleerkasten. Hey, what do you want? Uh, I want to talk to Frank. Oh, oké. Okay. Uh, Frank, yeah. What is it? Can you uh, come up to my table, you know, in five minutes? And, you know, say something to me, or, The girl I'm with. You know, maybe I get lucky. Hij heeft niet zo sinatra naar die tafel. Hey Arnie, how are you doing, Maybe, Frank, can't you see I'm busy? <laughs> Oké, okay, Angel Eyes van Kees van der Laas oftewel Case Sinatra. Hey, drink up. All oh, of you people. Order anything you see and have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. I try to think that. Love not around, still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining any ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent. They glow unbearably bright Need I say that my love is misspent Misspent with angel eyes tonight so drink up all of you people order anything you see and have fun uncommonly clear me while I disappear. Kees van de Laarzen. Ja, de waar maak je dat nog mee, dames en heren? Komt hier, hè? Ja, straks in de tweede uur hoort u hem nog een keer, dames en heren, want uh, we houden hem gewoon nog even lekker vast. Hé, we houden nog even vast hier. Uh, ik heb nog een... Uh, uh, en klaas blijft ook nog even natuurlijk onze onze klaas helemaal gezellig uh, en uh, we gaan straks uh, tweede uur wordt een beetje meer zeg maar de standtafel. En dan gaan we gewoon met z'n allen lekker een beetje... Nou ja, we zien wel wat, wat, wat, wat er allemaal gebeurt. Want dat is helemaal dus gewoon lekker niet voorbereid. En uh, we zien het wel. Het moet lekker spontaan gaan. Uh, we gooien gewoon een aantal onderwerpen in de groep. En we zien wel hoe, wat voor commentaar daarop komt. Uh, ik heb nog een, een leuke plaat die een beetje past... bij het, uh, wat we net gehoord hebben. Uh, naam Vertel. De, oh, hè? Vertel. Wat Welke gaan we doen? Die past bij nou, Frank Sinatra of ja, Frank, nou, Frank, Frank er is, van der Laar. Er is, er is namelijk een heel leuk album uitgekomen van Tony Bennett... Uh, dat is een van de laatste crooners die nog leeft. Ook dik in de tachtig, dat is Klaas, ja. <laughs> dat is dus een beetje collega van ja, Dik hier. in de tachtig, 84 is hij pas hoor. Oh, nou ja, dat ja, is wel ding. Wel ja. de reuze mee, toch Klaas? Maar, uh, Tony Bennett die, die leeft dus nog en die heeft, uh, die heeft de slimmigheid uitgehaald dat hij een, een, een album heeft gemaakt met Lady Gaga en Lady oh. Gaga dat is dan weer zo'n zo hippe tante natuurlijk van tegenwoordig. Maar het is een heel leuk album eigenlijk wel. En daar wil ik u graag nog een stuk van laten horen. Dat lijkt me heel leuk. En dat heet I Can Give You Anything But Love. Tony Bennett en Lady Gaga. Thing but love, lady, that's the only thing I've plenty of, lady Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness And I guess all the things you've always for. Me looking slow lady Diamond bracelets won't work, doesn't sell, gaga. Eerlijk is dat. Lady Gaga samen met uh, Tony Bennett. En uh, wat uh, time flies when you're having fun, zeg ik dan. Wat, wat vliegt de tijd? Doe ik dat of doe jij dat? Dat doe jij. Oh, dan ga ik we het gauw uit. Ja, ik kan ook wel deze doen. Zo, superbeurigd manager. Wij zijn we nou toch weer bezig. Ja, maar uh, wat, wat hoor ik, Klaas? We hebben nog even een korte tijd. Uh, uh, jij fietst ook? Ja, ja. Mag iets dichter naar de microfoon? Ja, sorry. Ja, ik fiets ja. ook. Ja, nog fiets Nog steeds. Tour de France? Of, uh... Nou, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar ik heb... Uh, ik ben heb deel van groter groot toerisme eigenlijk. Hè? Ja, ja. 2, 3, 4, 6, 1200 kilometer. Oké. Okay. Dat is wel heel end. Ja. jongen. je ook de berg over? Niet? Nou, daar ben ik niet zo goed in. De middengebergte, dat, nee. uh, dat red ik nou nog wel. Maar hoge oh. hogebergte niet. Ja, ja. En wat voor fiets heb je dan? Ik heb een originele rie. Okay. Rijwelindustrie Holland. Oké, okay. dat is wel heel erg mooi. Goed, um, nou leuk, we gaan twee uur nog even doorpraten met je natuurlijk aan onze standtafel. Want uh, die komt zo over twee, twee uur eraan. En uh, dan gaat iedereen die in de studio is, die dat leuk vindt, Die gaat gewoon lekker aanzitten die lekker mee en die gaat lekker meepraten. Precies, hè? Toch? En iedereen nou, mag langskomen op de uh, tolweg Tina. Nou, tolweg Tina, bent u van harte welkom. We gaan aan, een heel uh, mooi groot bord Mediapark. Doe de ja. deur open, loop naar boven. Ja. En dan ben je in de studio. En dan ben je in het park. Ja, dan ben je in het Mediapark. Waar zijn die bomen dan? Die, die, die liggen in de vitrinekast. En die liggen in de vitrinekast. Oké, okay, nou, uh, we gaan dit uur afsluiten. En uh, aan de andere kant van zes uh, van uur zien wij u terug. Met de tweede uur van Zandvoort draait... Door! Heel goed zo ja die ja <hithetelijk> die, ja, die, ja, ja, die heb ja, ik heb die ik hem eerder gehoord he vandaag zand wordt door nee ja, dat is allemaal. dat is hem niet dat is, dat niet. is, dat is, niet. is hem. lekker rrrr. rollen hij moet rollen Ó, okay, <hifietsen> aan tafel oké tot zo aan tafel heb je nog een muziekje tot besluit? of, <hifietsen> of oh, uh, nee, moet ik het? ik denk jij mag het doen klein stukje Mika denk. ding new was EN